In 1968 concludeerden onderzoekers dat het van een leerling was, ondanks de handtekening van Rembrandt op het doek. De waarde van het kunstwerk wordt geschat op 23 miljoen euro. Het hangt in het oude huis van de 16e-eeuwse zeevaarder Francis Drake. FNV-bondgenoten breidt zijn stakingsacties bij Albert Heijn uit. Vandaag wordt in alle zes de distributiecentra gestaakt, zegt de vakbond. Afgelopen dagen werd het werk al neergelegd in drie distributiecentra. Dat gebeurt vandaag ook in Nieuwegein, Geldermalsen en Zwolle. Al dus FNV-campagneleider Meijer. Hij denkt dat zo'n 600 medewerkers meedoen aan de acties. Ruim 10 procent van het totaal. Inzet van de acties is een nieuwe CAO voor de medewerkers. CNV-Dienstenbond is het daarover al eens met Albert Heijn... maar de FNV wees het akkoord van de hand. In Libië zijn de afgelopen tijd 87 mensen overleden als gevolg van vergiftiging door alcohol. Dat heeft het Libische ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Meer dan duizend mensen zouden ziek zijn geworden, van wie sommigen ernstig. Uit onderzoek blijkt dat de drank waarschijnlijk is verontreinigd met methanol. De verkoop en het nuttigen van alcoholische dranken zijn streng verboden in Libië. Drankliefhebbers keren zich daarom tot de Zwarte Markt, waar zelfgestookte alcohol wordt verkocht. De Zimbabweanse president Mugabe is dinsdag bij de inauguratie van Paus Franciscus. Volgens zijn woordvoerder is hij de afgelopen avond in het vliegtuig gestapt. De 89-jarige conservatieve katholiek Mugabe mag vanwege het schenden van mensenrechten... al elf jaar de Europese Unie niet in. Maar naar Vaticaanstad kan hij zonder problemen reizen... omdat het staatje geen lid is van de EU. Namens Nederland gaan premier Rutte, prins Willem-Alexander en prinses Maxima naar de inauguratie.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 Mooi is deze, hè? die is van Joris Zwart. Fantastisch. Hoe gaat het trouwens met haar? Geen idee. Hoorspel op herhaling. Nou ja, hoorspel. Ik heb hier een aflevering van uh, het programma De Schatkamer. En het was een RVU-programma op Radio 5 in de jaren negentig van de vorige eeuw. Een programma van onder andere uh, Michel van Bergen-Henegouwen. Nou, en vannacht dus eigenlijk geen hoorspel, maar een literaire vertelling... van de dichter Tonnes Oosterhof over het ontstaan van de stad Amersfoort. Es gets in bed to all the time. Siehst du den Mond über so hoch? Ich sehe ihn lieber. Welkom in de Schatkamer. Vanmiddag een literaire vertelling van Tonnes Oosterhof... over de stad waar hij woont, Amersfoort. Zo'n duizend jaar geleden niet meer dan een gehucht... aan een doorwaadbare plek aan het riviertje De Eem. Nu een uit haar vroeger gebarste stad... waar nauwelijks nog een vierkante meter onbebouwd terrein te vinden is. De vergroeiing heet het stuk. En eigenlijk zou het over elke willekeurige stad in Nederland kunnen gaan... Want hoe verder de tijd schrijdt, hoe minder ruimte er overblijft en hoe meer de irritatie lijkt te groeien. Dit programma wordt via de kabel in stereo uitgezonden. Als u thuis uitsluitend de Middengolf ontvangt... neemt u dan even contact op met uw kabelexploitant. Ik wens u veel plezier met De Vergroeiing. Een vertelling van Tonnes Oosterhof, geregisseerd door Johan Dronkers. Omstreeks het jaar 1000 na Christus was Amersfoort nog niet veel meer dan een gehucht bij een doorwaatbare plaats in de rivier De Eem. Volgens oude bronnen heeft zich daar toen een wonderbaarlijke gebeurtenis voorgedaan. Een volwassen man, zijn naam wordt in de geschriften niet genoemd, begon opnieuw te groeien. In enkele jaren tijd groeide deze ongelukkige van een normale lengte, ongeveer 1,60 meter, naar monsterlijke afmetingen. Drie elle en een span, volgens de overlevering. Ongeveer 2,25 meter. 25. Zijn gewicht ging van 50 naar 150 kilo. De arme kerel groeide echter niet overal even hard. Zijn neus en zijn handen vervormden tot kolossale vleesklompen... terwijl zijn angstige ogen steeds dieper onder de wenkbrauwbogen kwamen te liggen. De beenderen werden langer, maar ach, nauwelijks dikker of sterker. En de man zal wel, net als de andere bewoners van de nederzetting... een keuterboer zijn geweest, maar tot werken was hij niet meer in staat. Als hij probeerde te lopen, zakte hij onder zijn eigen gewicht ineen. Ten slotte brak hij zelfs zijn benen. Deze tragische Goliath, dit monster, trok veel bekijks... En in de nabijgelegen bischopstad Utrecht werd gediscussieerd... of er sprake was van een wonderen van God of een list van de duivel. Gelukkig ontkwam de arme boer aan een strenge ondervraging dien aangaande. Want voor het zover kon komen, begaf zijn hart het. Zijn arme hart. Dat even klein, maar steeds heftiger in die reusachtige boerskas had geslagen. Zijn gebeente werd voor alle zekerheid begraven buiten gewijde grond. Bij de eeuwenoude grafheuvels op de Leusderhei. Tot voor kort gold dit verhaal van het wonder van de Eem als apocryf. Maar enige jaren geleden moest het tracé van de A28... doorgetrokken worden van Amersfoort naar Utrecht. Voor de grond, bouwrijp werd gemaakt... kregen archeologen de gelegenheid er opgaven te doen... Een van hun vondsten was een bijna gaaf, maar vogelachtig teerskelet van een man. die twee meter vijfentwintig lang was geweest. 1595. Een kleine groep mensen had zich in het gehucht langs de weg tussen Amersfoort en Spakenburg verzameld. Geamuseerd luisterde men naar het kleine mannetje... met de donkere ogen dat op zijn eigen kar stond te preken. Dirk Volken deed dat vaker. Soms uren achter elkaar. Er komt een dag dat hier een nieuwe stad zal staan. Hou je mond, Dirk Volken. Elke keer als jij je mond open doet, maak je me bang. Een nieuw Jeruzalem. Moeten ze tot in Amersfoort horen. Je weet toch wat ze doen met mensen die zotte praat spreken? Ik heb het gezien in een droom. En ik zal het zeggen, want ik heb in diezelfde droom gedroomd... dat ik zou zeggen wat ik gedroomd heb. Dus ik droomde dat ik rondliep. Niet hier, maar in de Italische bergen. Het was het zwartste bos. Zwart zoals ze hier niet hebben. Zelfs in het Rijnland niet. Ik zag vlinders met geweldige grote vleugels. Ze heette uilvlinder en schijnvlinder en oorlogsvlinder. En dat vertelde ze jou in het Italië. <lacht> en ik volgde een rivier die mij het bos uitleidde. En daar kwam ik in een boomgaard met citroenvruchten. Wat zijn dat nou weer? Citroenvruchten? Vlieg jij snaags rond om zulke woorden te leren? Volkens stil toch. Als het in Amersfoort roeren. Daarna kwam ik in een stad. Dat was het paradijs waar het lam bij de leeuw ligt. En niemand doet elkaar kwaad. En toen ik uit de stad keek, zag ik in het westen de lieve vrouwentoren. En daar lag de Zuiderzee met Spakenburg. Dus die nieuwe stad was hier. Was hier. In 1595 werd Dirk Volken afkomstig van het hoge land achter Amersfoort, de Utrecht als tovenaar verbrand. Het jaar 1883. Jacob van Harten, knecht op de boerderij Zielhorst, die tussen Hoogland en Amersfoort lag, maaide het lange gras van de slootkant. Een wezel schoot voor zijn zijs weg. Ja, dan moet je toch nog verhuizen, hè? Op het land stonden de hooioppers onder de grijze lucht. Een briesje voerde zilte lucht aan. De Zuiderzee was vlakbij. De huisslachter ging rond en deed nu zielhorst aan. De komende dagen zouden de boerin en de meid druk bezig zijn met bloed en darmen. om er bloedworst en hoofdkaas van te maken. De ham werd in het zout gelegd. God zegene je, broeder Jacob. Boer Rijkse. Vader Franciscus, alsjeblieft, broeder Jacob. Wat ben je wezen te doen, vader Franciscus? De oude boer was een goedhartig, maar oerlelijk baasje. Met een grote kei vlees achter zijn oor. Toen hij een paar jaar geleden zijn vrouw verloor... was het hem in zijn kop geslagen. En hij was gaan verbeelden dat hij de heilige Franciscus zelf was... die met de leeuwerikken kon spreken. Tot verontwaardiging en vermaak van het dorp... had de pastoor, die een nieuwe kerk wou bouwen... daar schaamteloos gebruik van gemaakt. Hij had de oude man aangemoedigd of op zijn zachtst gezicht... niet tegengehouden om zijn kapitale boerderij te verkopen... en al het geld voor de bouw van de kerk te geven zodat hij straatarm achterbleef. Ben je naar Amersfoort wezen lopen, voor je plezier? De oude baas hield een buideltje omhoog. Hij lachte. In zijn mond stonden drie bruine tanden. Tabakwezen halen, broedertje. Van de arme bedeling. Kan de pastoor je dat nog niet eens geven? Je geeft je hele boerderij aan die verdomde kerk... en nog geen tabak krijg je terug. <laughs> Mijn pet was versleten. Ik ging naar de pastoor. Ik zeg, pastoor, mag ik een nieuwe pet? Hij zegt, laat hem maar een nieuwe klep opzetten, dan ben je er weer knap mee. <laughs> je lacht er nog om ook. Ja. Je praat als een sociale vader, die lachen ook om geld. Nee, maar kijk nou eens recht voor je uit, wat of er van mijn geld gebouwd is. Overal waar ik kijk, zie ik de Martinuskerk. Is het geen mooie kerk? Hoogland heeft een kerk nog groter als de Joriskerk in Amersfoort. Dat is toch mooi, niet? Veel te groot voor een dorp van niks. Eerst een grote kerk en dan komt de grote stad vanzelf. Zo heeft God het bedoeld. Uit een oude wandelgids. Vanuit Amersfoort gaat de wandelaar door de grebbelinie... die achter het Van ligt. De linie is overal te begaan en vooral hier is het een prettige wandeling... die weldra bij de Eem aankomt en daar verder langs loopt. Het gezicht is mooi. De brede stroom, die met honderden bochten door de vruchtbare weiden kronkelt... hier en daar met riet en struikgewas langs de oever en aan de linie. Maar elke grens wordt bewaakt door pijn. Het Valleikanaal en de Eem behoorde tot de verdedigingsgordel die de Grebbelinie wordt genoemd. Na de 10e mei van 1940 hadden de Nederlandse strijdkrachten... open schootsveld nodig voor als de Duitsers door de Veluwe optrokken. Daarom werden een groot aantal boerderijen ten oosten van die waterwegen... dus in en rond Hoogland, opgeblazen. Mensen en vee werden geëvacueerd. Van mijn erf af! Luitenant, hij heeft zich verschanst in de stal. Laat mij maar even met hem praten. Ik weet hoe ik met zulke mensen om moet gaan. Hm. Meneer van Hogevest. Oprotten! Van mijn boerderij blijf je af. Uh, meneer van Hogevest, wees u nou redelijk. U weet, we moeten allen een steentje bijdragen aan de verdediging van ons land. Ons land? Mijn land is dit. Ik weet precies hoe u zich voelt, meneer van Hogevest. U bent als het ware vergroeid met uw bedrijfje. Ik ken dat heel goed. Zelf ben ik ook van boerenorigine. Zo. En hoe kom jij dan aan die koperen knoopjes en dat rode koortje? Weet je vader dat je er zo bij loopt? Meneer van Hogevest, we moeten niet onredelijk zijn. Ik kan u namens de Nederlandse overheid garanderen... dat er volledige schadeloosstelling zal worden... deze. Voor iemand erop verdacht was... stortte de oude boer zich op de luitenant. De koperen knoop van zijn uniform viel in de grub. De manschappen moesten de luitenant ontzetten. De boer werd geboeid... En afgevoerd. Hij is op de trein naar Horen gezet, samen met de andere Hooglanders en vele duizenden Amersfoorters. Ook al het vevertrok. een lange kolonne van 2.500 koeien werd over de dijk langs de Eem weggevoerd. De luitenant heeft zich grootmoedig getoond en misschien gedachtig aan zijn boerenorigine, de zaak niet gerapporteerd. Vier dagen later capituleerden de Nederlandse strijdkrachten... zonder dat er in deze streek ook maar één schot gelost was. De meeste boeren herbouwden hun boerderijen onmiddellijk. Van Hogevest is echter niet teruggekeerd. In april 1945 bliezen de Duitsers de toren en de kerk in Hoogland op. Ooit de trots van de heilige Franciscus, medefinancier Boer Rijksen. Een dorp na de oorlog. Voor het oog, oneindig langzaam. Winters en zomers trokken door de wijde hemel over Hoogland. De kerk werd bescheiden herbouwd. Langs de kerklaan kwamen wat nieuwe woningen. Achteraan, bij Langeoord, kwam een klein nieuwbouwwijkje. De mannen van de nieuwe gezinnen gingen werken in Amersfoort... of op de tankwerkplaats bij Soesterberg. De vrouwen en de kinderen burgerden snel in. De grond, grasland, bouwland, boomgaard, tuingrond, hakhout. Grond groeit niet. Op grond wordt gegroeid. Soms beter, soms kwaaier. Dat hangt van het weer af en de boer. En de stad? Hoe groeide de stad? Wie in het centrum van Amersfoort stond, dacht er niet aan... dat hij hier in het middelpunt was van een woekering... De dichter Gerrit Achterberg zat in zijn auto op de hoek van de kleine spui... te wachten terwijl zijn vrouw boodschappen deed. De zon scheen. Bij de koppelpoort was een bakkersjonge brood aan het bezorgen. Achterberg noteerde... Het schijnt verleden week, voort. Maar toen ze later op de ochtend naar huis reden... naar Leusden, langs de Heilige Bergenweg... verrees daar de wijk Randenbroek. Verderop werd gebouwd aan Liendert... Nieuwe wijken die in een halve ring om de stad kwamen liggen. Aan de andere kant van de stad werd een industrieterrein aangelegd. Een nieuwe uitvalsweg schoot naar het noorden, schampte het dorp Hoogland. Er staat een schotel kinderpap op het aanrecht van een woning aan de Leusdreweg. Er is een haar ingevallen. De bewoners zijn van huis en ze blijven een paar dagen weg. Naar Terschelling. Zwart-wit foto's zullen er nog een mensenleven lang van getuigen. Van hoe warm die dagen waren. Op het oppervlak van de pap zijn groene vlekken gaan groeien. Eén kleine, één iets grotere. Aan de rand probeert een roodachtig schimmelwoud het. Als de avond valt, is de kleine vlek iets gegroeid. Maar de grote iets meer. En de volgende ochtend strikt de grote zich uit naar de kleine... met een soort vinger. Dan, in de loop van de dag... ziet men de grote en de kleine vlek versmelten en één vlek worden. Maar voorlopig nog even laat die grote vlek zich tegenhouden door de haar. Aan de zijkant worstelt nog steeds de rossige schimmel. Al enkele malen had de gemeente Hoogland grond afgestaan aan Amersfoort... opdat daar nieuw gebouwd kon worden. In 1974 werd, ondanks protesten van de bevolking... de hele gemeente bij Amersfoort gevoegd. De grond verkleurde er niet van. En de reeën in het Schothorsterbos, die toch zo schrikachtig zijn... schrokken niet. Maar voor de menselijke bewoners was het duidelijk wat er stond te gebeuren. Amersfoort ging naar het noorden groeien. Wat doet de menselijke reden als hij oog in oog staat... met natuurlijke processen van uitbreiding en vernietiging? Zij doet aan politiek... De landsregering had besloten om de bevolkingsgroei in bepaalde kernen te concentreren... die dan extra faciliteiten zouden krijgen. Zou Amersfoort zo'n groeistad kunnen worden? In de gemeenteraad werd er lang over gediscussieerd. Meneer de voorzitter, we hebben nu allerlei cijfers over het aantal te bouwen woningen onder ogen gehad. Ik noem alleen maar het advies van de Rijksplanologische Dienst 12.000 huizen. De nota van het structuurbeleid van het samenwerkingsorgaan Eemland ruim 9000 woningen. De interimnota bevolkingsontwikkeling van de gemeentelijke werkgroep Amersfoort Noord beschouwt een aantal van 7000 nieuw te bouwen woningen als het meest wenselijk. Daarom handhaven wij de ingediende motie in zaken de onzekerheid over de cijfers waarbij we de overweging dan als volgt laten luiden. Overwegende dat niet alle cijfers op dit moment geverifieerd kunnen worden. En je kunt je afvragen of het daar ooit wel van zal komen. Want bij iedere berekening lijkt de verwarring eerder toe dan af te nemen. Meneer de voorzitter, ik heb nog verzuimd in te gaan op het amendement... dat de heer Heiligers in tweede termijn naar voren heeft gebracht... in zaken de schadeloosstelling van de agrariërs. Namens onze fractie kan ik zeggen dat wij wel kunnen instemmen... met een onderzoek naar een redelijke schadeloosstelling maar dat wij niet kunnen overzien wat het betekent... als daaraan ook zogenaamde familiale consequenties zouden moeten worden verbonden. Voor je het weet, groeien de uitgaven ook op dit terrein... <kliek> ook op dit terrein de pan uit. Wij zouden dit amendement wel kunnen steunen... als het zou worden geformuleerd in de trant van... dat de mogelijkheden daartoe onderzocht zullen worden... als mede de consequenties daarvan. Bij de Amersfoortse bevolking vielen de groeiplannen slecht. Uit een ingezonden brief. De gemeente leidt aan grootheidswaanzin. Ze belooft het paradijs, maar wat zullen we krijgen? Projectontwikkelaars zullen in en rond Amersfoort de mooiste plekjes vernietigen. Daarvoor moeten ze betaald krijgen. Veel betaald krijgen. En zo gaat de stad bankroet of wordt onbetaalbaar voor haar ingezetenen. Mooi paradijs wordt dat. Amersfoort is al een van de duurste steden van ons land. Zelfs als er massaal tegen deze onzalige groeistadplannen wordt geprotesteerd... het helpt allemaal niets. Als je in je onschuld denkt dat je een beroep kan doen... bij een van de raadsleden op zijn gezond verstand... krijg je het antwoord, je moet niet zo sentimenteel doen. En als je ruimte wilt hebben, in Amerika is nog ruimte genoeg. Wat maakt het uit? of je vecht tegen de ideeën van deze mensen. De gemeente Hoogland was nu al opgegaan in de gemeente Amersfoort... maar de grond was nog van de boeren. De grond had zijn betekenis nog niet verloren. De opkopers van de gemeente pakten het niet handig aan. Ambtenaren waren het. Met een schuldige manier van lopen en een arrogante manier van praten... Geen kooplei die wist hoe je met boeren moest omgaan. Ja, van Zwol, daarachter blijft water staan, hè. Best land is het niet. Zo, is het geen best land? Vertel ik je daarmee iets nieuws? Kom maar toch, van Zwol, dat zou je toch zelf het beste weten. Jij bent hier 40 jaar boer geweest. En afgezien daarvan, het bedrijf is te klein. Wees eerlijk, het is niet meer van deze tijd. Niet meer van deze tijd? En dat kom je me op mijn eigen erf vertellen. Ik grijp me niet verkeerd van zo, ik weet heel goed wat het bedrijf voor je betekent. Ik ben ook van boerenorigine, weet je dat? Het verbaast me nog dat je er een bestaan aan hebt. halve gulden de vierkante meter, dat lijkt mij een ver aanbod. gezien de Ja, heel... en jij hebt bulten. Jou verkoop ik niet voor nog geen vijftig gulden de meter. Wegwezen me. Als je een boer tegen je wil hebben, moet je vooral de gebreken gaan opnoemen van de koopwaar. En zeker als die koopwaar zijn bedrijf in zijn leven is. Als het dan toch verkocht was... de boer moest uiteindelijk wel, anders werd hij onteigend... stonden hem nieuwe vernederingen te wachten. Want de dag nadat het contract getekend was... liep er al vreemd volk over het land. Wethouders en architecten met lode jassen en hoge groene laarzen... die met wijde gebaren om zich heen wezen en tegen de wind instaarden... terwijl de chauffeur in de blauwe gemeenteauto op de modderweg wachtte. Of burgers, die een stapel afrastingspalen hadden zien liggen... en die kwamen halen... Of gewoon de hond die te schijten op zijn land? Nee, zijn land niet meer. De eerste die weggingen maakten zelfs nog mee... dat hun boerderijen niet meteen werden afgebroken. Twee weken later zaten er krakers in... die de kozijnen blauw verfden, kinderfietsjes in de voortuin zetten. Kijk mama, een koperen knoop. Ik heb een koperen knoop gevonden. En nog jaren leefden in het huis waar zij waren opgegroeid... Dat was hard voor de boeren. En daarom lieten degenen die later vertrokken in het verkoopcontract opnemen dat er op de dag nadat zij vertrokken waren gesloopt moest worden. Overigens woonden ook de nieuwkomers liever alleen op het platteland dan met zijn tienduizenden. Ook zij verzetten zich op een heel eigen wijze. Tegen de bouwplannen. Premier Van Acht was uitgenodigd om een groeistadwandeling te komen maken. Maar bij de ontvangst in Café de Faam te Hoogland... kon hij de burgemeester en de dorpsraadvoorzitter niet verstaan. Buiten, vanaf boerenkar... werd door een blaasorkest oproer gekraaid. Tijdens de wandeling moet hem opgevallen zijn... dat achter de ramen van de boerderijen wel CDA-verkiezingsposters hingen... Maar langs de gevel van diezelfde boerderijen lakens hingen met het opschrift: weg met het CDA. In een voorraadschuurtje op het terrein van het park Schothorst woonde de bomenman. Hij had een wat voorovervallende manier van lopen. Hij sliep op een bed van takken. Kijk, hier worden bomen gekapt. Dit bosje wordt gekapt. Ik fotografeer de wonden. De kapsnedes. Ik zeg niet dat het niet mag gebeuren, dat kappen. Het gebeurt. Kijk, de schilfers raap ik op, die bewaar ik in zakken. Kijk, zakken vol. Waarom doe je dat? Omdat het gebeurt. Bomen groeien hun hele leven. Groeien, weet je. Deze foto's zijn... concentraties van aandacht... Wat groeit, dat groeit. Naar de vernietiging toe. Altijd. Kijk! Kijk, drie reeën! Weet je dat er hierachter een weg wordt aangelegd? Dan kunnen ze niet meer oversteken naar hun voedergebied. Je kunt ze wel vangen en wegbrengen, maar dan komen ze terug. Zolang het nog kan. De beestjes weten niet beter. Dat loopt nou een keer zo in hun hoofd. Daarom worden ze binnenkort afgeschoten. Dat is gebeurd. Het gebeurt gewoon. Het gebied tussen het spoor- en verkeersplein Hoeverlaken was al boervrij. De grond was geëgaliseerd, gedrenneerd, bekabeld en van een nieuwe toplaag voorzien. Er werden straten aangelegd en daarna stonden kleine blauwe bordjes in de regen, databankweg... Outputweg, basicweg, computerweg. De infrastructuur van bedrijventerrein, de hoef. De gemeente legde alvast een noodontsluitingsweg aan, zodat bedrijven niet hoefden te wachten. Dat was niet helemaal volgens de regels. Leden van de gemeenteraad en bewoners protesteerden dan ook, maar zonder succes. In november 1985 kwam de directeur van Liebherr BV. Een bedrijf in autokranen, rupskranen, mobiele havenkranen, scheeps- en offshorekranen. Het eerste koopcontract tekenen voor een terrein aan de beeldschermweg. De gemeente had voor de gelegenheid een taart laten bakken in de vorm van bedrijventerrein de hoef. Achteraan reed een elektrisch treintje met kaarsen erop. Nadat de gemeentevoorlichter die vakkundig, zo meldde de krant, had aangestoken mocht de directeur van Liebherr met een miniatuurkraan... zijn kavelgrond uit de taart hijsen en opeten. De burgemeester sprak... Wij zouden geen nieuwe werkgelegenheid kunnen creëren... in een tijd van economische teruggang. Maar wij bewijzen op dit moment het tegendeel. Wij groeien. Wij blijven uit. Wij weten van geen ophouden. Wij Amersfoorters zijn doeners. Geen filosofen. Fantastisch. Er is veel bereikt en er zal nog veel meer bereikt worden. Wij wensen de firma Liepherr veel succes. Dit is de Schatkamer, het cultuurprogramma van de RVU. In Nederland te beluisteren via Radio 5 en in de rest van Europa via de wereldomroep. Vanmiddag de vergroeiing. Een hoorspel van Thomas Oosterhof. De woonwijk Zielhorst. Op de oude grond was het nieuwe betekenissen gaan regenen. Trombonepad, trompetpad, uilvlinder, eikenbladvlinder... posteleinvlinder, donsvlinder. De mensen kwamen maar zelden in de binnenstad van Amersfoort. Ze woonden stil achter hun saaie bruine gevels. In hun vlinders aan de eindeloze paden. Als ze meubels nodig hadden, toerden ze naar de Ikea in Amsterdam. De gebeurtenissen in een nieuwbouwwijk. Een jongetje verdronk in een waterpartij. Achter de monarchvlinder werden vijf populieren gekapt. Ze hadden vroeger tussen de weiden gestaan en waren gespaard gebleven. In taal om de oorspronkelijke landelijkheid... en de rurale atmosfeer zoveel mogelijk te bewaren. Maar de omringende straten en tuinen waren iets lager aangelegd. Daardoor werden de populieren onstabiel. Ze moesten gekapt worden. De omwonenden protesteerden. Deze hele wijk is gebaseerd op het instand houden van de bestaande bomen. Ik heb deze woning juist gekozen vanwege die authentieke begroeiing. Ik hoor het de makelaar nog zeggen. Dan zit je straks in de tuin en dan hoor je die populieren ruisen. Het paradijs op aarde. Dus dit is tegen alle afspraken. De gemeente beloofde zo vlug mogelijk niet meer bomen. Maar pas geruime tijd later kwamen vier zielige stammetjes. Ondersteund door palen. Ze wilden niet groeien en werden na korte tijd weer verwijderd. De het zieltje, was leeg. Op één blonde jongen na in een te keurige regenjas. Hij had zo even vijf vijfjes gewisseld voor in de fruitautomaat. Zijn hand ging naar de holdknop. Hij besloot de citroen vast te houden. God alle machtig. riep de baas van de snackbar van achter de counter. De jongen draaide dus zijn hoofd naar de straat. Hij had de citroen beter niet vast kunnen houden... Hij wierp een nieuw vijfje in de kleef. Zijn vrije hand gleed in zijn jaszak. God alle machtig, afschieten moeten ze dat soort. Ja toch? Alsof hij daar een wapen had. De laatste boerderijen lagen nu zonder zelfvertrouwen tussen de weilanden, terwijl rondom hen de huizenrijen, graafmachines en zandbulten oprukten. ...en beslag legde op de horizon. Op mooie dagen gingen de Amersfoorters uit fietsen... ...waarbij ze zich voorstelden dat ze er binnenkort zouden wonen. Wat moet dat? Dus eigen weg. Eigen weg. Sorry, dat wisten we niet. Wegwezen. Nou, bent u niet zo op. We zijn al weg. Kom maar, ga. Lul! Zag je wat hij aan het doen was? Die boer? Nee. Hij was waarschijnlijk vergeten de duur dicht te doen, want normaal hoor je dat helemaal niet te zien. Wat deed hij dan? Hij was bezig een varken in te spuiten. Met zo'n spuit, zo groot als een melkfles, die spuit. Echt? Gatsie. Heb je dat varken ook niet gezien? Nou, dat, dat was al vier meter lang als het niet meer was. Allemaal verboden groeihormonen natuurlijk. Hou op zeg. Anders hoef ik vanavond geen carbonade meer. Wat een lul, zeg. Nee. Nee. Als ik de inspecteur zou bellen, of, of de keuringdiensten of de consumentenbond... Nou, dan ging niet mooi. Die hond, hè? Die zag er ook veel groter uit dan normaal. Nee, niet? De wijk Kattenbroek mocht, ja, moest anders worden. De laatste wijk van het groeistadproject zou tegen Hoogland aankomen te liggen... dat daarmee pas echt op zou gaan in de stad. In een beleidsnota heet het... De wijk Kattenbroek zal een woon- en leefomgeving aanbieden... met een hoge kwaliteit en belevings- en gebruikswaarde. Een woonmilieu met een grote gevarieerdheid en toekomstwaarde. En met een woningontwerp afgestemd op de markt... en inspelend op de ingezette maatschappelijke ontwikkelingen... en veranderingen in activiteitenpatronen en leefwijzen. Deze wijk werd de kroon op het Groeistadproject... Door de weide plons de pijzen dromende architecten en een bevlogen wethouder. Als meesterdromer werd aangesteld de architect Ashok Balotra. Hij zag het weide land verdwijnen. Oplossen als het ware. En er een stad voor in de plaats komen. Een stad waarin alle functies van stedelijkheid in steen en plan opnieuw in beeld werden gebracht. De schijn ophouden, beschermen, vertrekken het leven doorbrengen. En wat hij zag, gebeurde ook werkelijk. Opeens verschenen in het polderland kasteelachtige gebouwen, doosachtige, lintachtige en glasachtige bouwsels. De straten kregen verbluffende namen als de Terugblik, de Verwondering, Hof der Gedachten en Bedekte Weg. Dwars door de wijk dacht deze Ashok Balotra een lange streek groen. De verborgen zone. En daarin moest de gang van de mens door het leven gestalte krijgen. Op een persbijeenkomst... want de pers volgde elke fase van de bouw... Amersfoort was nog nooit zo beroemd geweest... legde de bouwmeester het zelf uit. Dat hij in een boek uit 1599... genaamd De Droom van Polyphilos deze levensweg prachtig verbeeld vond. Het verhaal is geschreven door Francesco Colonna. Ik vat het kort voor u samen. Meneer Belotra, hoe uh, wordt dat gespeld, Colonna? U krijgt de samenvatting dadelijk op papier, dan kunt u het nalezen. Wel nu, via een donker, dichtbegroeid bos, het labirint... stuit deze polyphilos op een rivier die hij zal volgen tot zijn dood. Dat is het symbool van de levensweg. Hij bereikt de zogenaamde boomgaard met citroen- en limoenbomen. U kunt dat zo zien. Wie de fruitbomen bereikt, heeft zijn leven naar tevredenheid op orde. Maar daarmee is Polyphilos er nog niet. In een grot ontdekt hij een bron, de bron van de wedergeboorte. En pas door de trap die bij die bron vandaan voert te volgen... bereikt hij eindelijk het paradijs. Het uh, is dus uh, de bedoeling dat... Kunstenaars de diverse fase in die wandeling, nou ja, zeg maar, uitbeelden. Uitbeelden, ik zou liever zeggen, de kunstenaars geven een nieuwe vorm aan algemene betekenissen. En daarmee een nieuwe inhoud. Een nieuwe inhoud waarin de mens van nu zich herkent. Daaraan heeft deze verwarde en verwarmde tijd een diepe behoefte. Dat is mijn overtuiging. En hebt u ze daarbij aanwijzingen gegeven? Nee, nee. Dat zou ik als aanmatigend ervaren... om kunstenaars de wet te willen voorschrijven. nee. Zij zijn juist de deskundigen op het gebied van betekenisgeving. Ik noem u één voorbeeld. De kunstenaar Gust Romein is uitgegaan van die tuin met citroenen... waarover ik zo even sprak. Maar hij heeft daar een terp van gemaakt... met knotwilgen en gouden aardappelen... Daarmee is die tuin van Romein tegelijk een herinnering aan verdreven boeren en hun levenswerk. De aardappel. De knotwilg, de aardappel. M meneer Balotra, bent u nou van plan om... De snelweg naar Amsterdam was in de veertiger jaren vlak achter het boerderijtje van Ruitenbeek aangelegd. En inmiddels was het een van de drukste wegen van ons land geworden. Vanaf deze plaats, als het ware met de rug tegen de muur... hebben de boer en zijn vrouw de stad Amersfoort op zich af zien komen. Steeds sneller een vloedgolf van steen. Nu zijn ze allebei tachtig. Ja, het was hier grasland met houtwallen, tot zover je kon zien. Anders was het niet. En heel in, de verte, heel in de verte had je dan de lieve vrouwentoren van Amersfoort. Nou, die was verlicht met Koninginnedag. Nou, je kan nou niet eens bezien dat het gaat regenen. Hè? Vroeger zag je de sluiers over het land aankomen. Ja, en nu hoor je het alleen maar aan de regenpijp van de overbuurman. Dat het regent. De naam Kattenbroek bestond toen ook al. Ja, Kattenbroek. Maar dat was enkel een paar boerderijen. Daar, die kant op. Zeg maar, achter waar nou die wasmolen staat? Met die rode voetbaltrui of wat is het? Ja, nog wel een heel die kant op, hoor. Ja, ze noemen het hetzelfde, maar het is hetzelfde niet. Die straten hieromheen, die krijgen boerderijnamen, maar daar worden er toch echt geen boerderijen van, hoor. Dat is ook zo wat. Het heet hier de hilt of de slieten. Nou, dat zijn allemaal boerderijnamen. De hilt, de hilt, dat is een zolder. Ik leg mijn vork op de hilt. Nou, slieten, dat zijn van die willige takken. Van die willige takken die op de balken lagen. En daar dan stro op. Maar dat weten die mensen die daar wonen niet. Dat weten ze helemaal niet. En, eh, en hierachter, dan heet die straten weer de balken. Of het spand. Ja, ik zeg wel eens, het is net een boerderij, maar dan ontploft. <lacht> Ach ja, ik lach er maar om. Maar mijn man niet. Je lacht er niet om. Landelijke bouw heet dat dan, nou zie jij het eraan af. Rare kasten zijn het, dat zijn het. Daar zou mijn vaste arbeider vroeger nog niet in hebben willen wonen in die kasten. De dorpsgraadvoorzitter van Hoogland zat met een paar Amersfoortse ambtenaren te eten... in Chinees restaurant Chuang Het gesprek ging over de groeistad... en wat die hoogland aan winst en verlies had gebracht. Eerst ging het gesprek over mogelijke subsidies... tot behoud van het dorpskarakter. Maar het was een vreemde avond. Misschien had iedereen wat te veel gedronken. In elk geval, het gesprek werd vertrouwelijk en oprecht... Een van de Amersfoortse ambtenaren zei... Je kunt toch rustig stellen dat Hoogland is vernietigd? De dorpsraadvoorzitter van Hoogland antwoordde. Maar hij herkende zijn eigen woorden bijna niet. Zo had hij nog nooit gesproken. Het lijkt erop. Ja, ja het lijkt zo. Maar de vernietiging van Hoogland is niet zo compleet... dat datgene vernietigd is wat niet verdiende bewaard te worden. Begrijp je wat ik zeg? Weet je wat dat betekent? Als de vernietiging van Hoogland niet voldoende was om te vernietigen... wat het meest verdiende om bewaard te worden... dan was de uitbreiding van Amersfoort niet voldoende om datgene uit te breiden... wat het meest verdiende uitgebreid te worden. Als je het zo bekijkt, is Hoogland nog niet eens begonnen vernietigd te worden... en Amersfoort nog niet begonnen om uit te breiden. Nou, zeg, wat een toespraak. Jij bent een regelrechte filosoof als je dronken bent. Zullen we de rekening eens vragen? Ope! Mevrouw Vaastal had haar woonlelie in Het Geheugen, beschikbaar gesteld voor de leden van haar groeigroep Dromen in het perspectief van een nieuwe tijd. De bezoekers waren enthousiast over de atmosfeer van de woning en de wijk. En mevrouw Vaastal was trots als een pauw. Hier voel je echt dat het, ja, dat het anders kan. Het moet ook anders natuurlijk, menswaardiger, maar, maar het kan dus ook anders. Dat zie je hier. Allen zaten bijeen op de vloer van Scandinavisch genenhout. Na een gezamenlijke meditatie besprak men elkanders dromen. Zal ik dan maar beginnen? Nou, um, ik was in een heel donker bos. Ik deed me denken aan het Naaldbos... waar ik in mijn verlovingstijd wel eens met mijn man ben geweest in Italië. Ik weet nog hoe wanhopig ik me voelde. Maar ik dacht... Nee, Katja, nee nu daar niet in blijven. En op het moment dat ik dat tegen mezelf gezegd had... zag ik opeens die rivier. Die was er de hele tijd al geweest, die rivier, in mijn droom dan. En daar liep een pad langs. Dus ik volgde dat pad. Hoewel het best griezelig was. Maar ik dacht, als ik er ooit... Uit wil komen, dan, dan moet ik doorzetten. En opeens ging het bos open. Hé, hey, dat is bijzonder aardig geformuleerd. Laat Katja haar uitspreken. Nou ja, zo voelde ik het dat het bos open ging. Dus ik kwam aan de rand van dat bos en daar lag een boomgaard. Heerlijk, heerlijk in de zon. Allemaal zuidvruchten, citroenen, limoenen. Oh, ik kon ze zo van de bomen plukken. Nou, dat was het. Dat wilde ik vertellen. Gekke droom, hè? Wat zou dat nou betekenen, zo'n droom? Hele mooie droom, Katja. Zit heel veel in... Maar voor wij nou met z'n allen die droom gaan interpreteren... zou ik aan jou willen vragen... wat betekent die droom voor jou? Hm? Voor jouw persoonlijke groei. Hoe, hoe groei jij hier aan? Ja, ik had heel sterk het gevoel... vooral in dat bos, dat het iets wilde zeggen... over. Of... In het uiterste noorden van de wijk Kattenbroek kronkelt de kreek. Met de aanleg van deze waterpartij wilde Ashok Balotra... een stukje van de oorspronkelijke natuur terughalen. Hoewel er nooit een kreek heeft gelopen in de wijde omtrek. Desondanks verscheen onmiddellijk na de aanleg... traditionele oeverbegroeiing. De wind boeide zaden aan van zuring, brandnetel en valeriaan. Even heeft de natuur mogen woekeren. Binnenkort zijn de huizen naast de kreek af. Dan zullen de bewoners de grond nodig hebben voor hun gazon met coniferen. Vlak bij het water... komt een betonnen beeldje te staan van het kind dat hurkt bij een kikvors. Aan de andere kant van het water... worden een asfaltweg, een trottoir, een fietspad... en een overzichtelijke talud aangelegd. Onlangs is iets onverklaarbaars begonnen. Hier aan de kreek... En op verschillende andere plaatsen in de wijk. Mensen zijn begonnen vuil te storten. Niemand weet wie de eerste was. Opeens lagen er in het water een paar fietsvrakken. Een vlekkerig matras. Twee zakken met brokken piepschuim volgden. Vuil trekt vuil aan. Hier en op andere plaatsen ontstonden stapels vuil. Gewoon huisvuil. Afgewerkt hout. Maar ook... Delen van bedrijfsadministraties. De meeste boosdoeners wonen dichtbij. Een gezin aan de hof der gedachten, dumpte een paarse sofa. En als een kwaadaardige zwel stak het uit het water omhoog. Maar de politie kreeg een tip en kwam achter het adres. De boosdoeners kregen een boete opgelegd van 80 euro. Zo Puurman, wat hoor ik? Een boete van 80 gulden? ik betaal niet. No way dat ik betaal, godverdomme. Het zijn die klootzakken van nummer 4. Die hebben zelf die sofa aan de plomp gegooid. En toen hebben ze gebeld dat ze ons dan bij het zien lopen. Achterbakse klootzakken, hè. Scoor hem, dat raak je niet kwijt, hoeveel je ook gaat man. Maar ik dacht ook dat ik jullie had zien sjouwen. Maar ik kan me hebben. Ja, hallo. Dat was een andere sofa. Ja. ja, die bracht ik naar haar zuster. Die is net op kamers gaan wonen. En om het geld gaat het ja. mij heel niet. Heel niet. Wat is dat de gulden? Ah. Maar het is de sfeer, hè? De sfeer. Ik ken in zo'n sfeer niet wonen. Ja, voor haar is er sowieso al niks aan. Ah. Wij komen uit Amsterdam-Oost. Nou, we dachten dat het daar een dooie boel was. Maar vergeleken bij hier, er gebeurde tenminste wat op straat. Ja. Ja, <lacht> ah, Nou ja, het is dus beter dan niks. En daarom zeg ik nog één zo'n akkerfietje en wij zijn we zijn hier weg. Eerlijk hoor ik zeg het je. We zijn hier zo weg. Met hij zou jammer zijn. We zijn hier zo weg, zei de boosdoenster. Veronderstel eens dat ze daarmee per ongeluk een toverspreuk had uitgesproken. Stel eens dat zij de volgende dag uit de Hof der Gedachten weg zouden zijn, spoorloos verdwenen. En twee dagen later verhuisde de buurman. En ook de bewoners die naar de politie hadden gebeld over de sofa. Die sofa zelf, de matrassen, de fietsvrakken... Het verdween allemaal. En de illegale stortplaatsen raakten leeg. Valeriaan, Zuring, Brandnetel grepen hun kans weer. Na een paar weken woonde er geen sterveling meer aan de hild en de slieten. En boer Ruitenbeek had niemand meer om zich aan te ergeren. Mevrouw Vaastal, in haar woonlelie, kreeg een voorspellende droom... die haar aanzette tot vertrek naar een huis in België, vlak over de grens. De verborgen zone bleef zonder gouden aardappelen. De eigenaar van snackbar, Het Sieltje, sloot zijn poorten. Wonderlijk snel zakten huizen in. Alsof ze van suikergoed waren gebouwd. Alsof de aannemers de toverspreuk hadden zien aankomen... en net als boze heksen met het meest bederfelijke materiaal hadden gewerkt. De kranen van Liebherr knakten als stokjes bij de lichtste wind. Stel nu eens dat dit gebeurde. In Amersfoort... Discussieerde de raad over de vraag hoe men moest reageren op deze plotselinge ontvolking. En na afweging van diverse rapportages vond de meerderheid de aanvraag voor een krimp gerechtvaardigd. Al waren er bewonersprotesten. Hoogland werd weer een zelfstandige gemeente. Maar de boeren kwamen niet terug. Ruitenbeek stierf. De vrouw keek nog enige tijd naar de regensluiers die over het land aankwamen zeilen... en volgde hem toen. De A1 viel stil. Zakte in de bodem terug. Het scheen verleden week in Amersfoort. Een dichter zag de wijken rond de stad afgepeld worden. Schil na schil. Te Hoogland stortte op een nacht de kerk in wie op dat ogenblik van een paradijs gesproken zou hebben... die zou niet verbrand zijn. Maar daar was ook niet naar geluisterd. En toen kwam de tijd dat er van de streek niet veel meer over was... dan een paar houten hutten... in de buurt van een doorwaardbare plaats in de Eem. Een ongelooflijk lang mens met afzichtelijke gelaatstrekken... lag voorover aan de oever van iedereen verlaten. Zijn benen waren gebroken... Maar hij glimlachte, want hij merkte dat hij kleiner werd. De glimlach van een kind. Hij sliep in als een kind. Toen was er alleen nog een woud. Een diep, zwart woud met een rivier daarin. En toen ook geen rivier meer. Veronderstel eens dat dat gebeurde. Maar nee, geloof het maar niet. Het is 1994. Amersfoort heeft al ontdekt dat het niet meer kan ophouden met groeien. De schimmel woekert voort. Dat gebeurt gewoon. Het gebeurt. Het gebied Nieuwland, ten noorden van Hoogland, is al lang aangewezen als stadsuitleggebied. De meeste grond is alweer gekocht. En de landelijke asfaltwikkeltjes zijn gaten gevallen. Wie zou ze nog bijhouden als ze over een half jaar toch worden weggehaald? Er is alvast een leiding over de was onder de weg gelegd. Het gat is provisorisch gedicht met straatklinkers. 40 meter verderop draaien dag en nacht de drainagepompen. De rondweg Noord wordt doorgetrokken. Maar stijfelijk ligt het zwarte asfalt tussen de bergen klei en zand. Nieuwland, zo heeft de gemeenteraad beslist, gaat de Milieuwijk worden. En in de raad wordt al gediscussieerd... of er daar een speciaal parkeertarief zal gelden ter terugdringing van de auto... Het vuilverwerkende bedrijf van Smink heeft een berg van 15 meter aangelegd. Daarnaast ligt een Spaanse vechtstier in de wei. Waar zijn we? Waar zijn we eigenlijk? Een groep meeuwen draait rondjes in de late middag. De veren schitteren tegen de zwarte regenlucht. Oogverblindend. Tot zover de vergroeiing. Een vertelling geschreven door Tonnes Oosterhof. Verteller Jes Vriends. Verder hoorde u de stemmen van Maria Lindes, Kees Broos... Hans Hoekman, Marcel Maas en Stan Limburg. Techniek Ferry van Nimwegen. Regie Johan Tronkers. Nou, vond u het wel Ja, dat is wel aardig. Volgende week weer gewoon een echt uh, rechtdoorrecht aan mooi hoorspel hoor. Uh, nog een keertje die Britse belofte. Ik draaide vorige week al een paar nummers van uh, uh, Laura Mvula. <tied> Chao.